Hij voerde vannacht opnieuw overleg met de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de democratische voorzitter van de Senaat. De partijen hebben geen compromis gesloten, maar zijn wel nader tot elkaar gekomen. Voor morgennacht moet er een deal zijn, anders gaat een groot deel van de federale overheid op slot. Dat betekent dat alleen essentiële diensten, zoals de Belastingdienst, blijven doordraaien. In Spijkenisse is een vrouw bij een overval uit het raam van haar huis gesprongen.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 What's up? 6.9 ZFN, Zfn. Con? Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Shaka Khan. Let me rock it, let me rock shaka Chaka Khan. Let me rock it, that's all I on the dance Chaka Khan, let me rock it, let me rock Chaka Khan. Let me rock it, let feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me feel you, with a charm, Chaka. 'Cause you know that I'm the one to gives you warm, Chaka. I'm making love that's it just a physical dream. I wanna rock you, baby, you make make you baby wanna me. Let me rock it, rock it.